De prinses en de draak. Dit is het verhaal van een prinses. Maar laat je niet voor de gek houden. Ze zit niet te wachten op een charmante prins om haar te redden. Ze is anders. Ze heeft een strijdersgeest. Lang, lang geleden wilden koningin en koning graag een kind. Daarom bezochten ze het betoverde bos op zoek naar de wensvervullende eenhoorn. O, oh, grote eenhoorn. We zijn gekomen om je zegening te ontvangen. Zegen ons alsjeblieft met een baby. Dat je gezegend mag zijn met een meisje die je wereld zal verlichten met vrolijkheid. De eenhoorn vervulde hun wens en al snel kreeg het koninkrijk hun prinses. De koningin en koning waren dolgelukkig. Oh, mijn baby. Ik zal je Violet noemen. De prinses werd alle vechtkunsten geleerd, net zoals een prins. Paardrijden, zwaardvechten, hoe zichzelf te verdedigen en nog meer. Ze oefende regelmatig en volgde een gezonde dieet. De koninklijke familie leefde harmonieus en in vrede. Tot op een dag... Een geheime boodschapper van de koning bracht het nieuws... dat het aangrenzende koninkrijk het vredesverdrag had verbroken... en al heel binnenkort hun koninkrijk zou aanvallen. Het hele koninkrijk was bezorgd dat het leger te klein was om te vechten. De koning bleef niet gezond. Prinses Violet hoorde de koningin tegen de koning praten... We moeten hulp zoeken bij koning Tom. Zijn leger kan ons helpen en dan kunnen we de oorlog winnen. Ik zie geen enkele hoop. Het leger van onze vijand is behoorlijk sterk. Zelfs Tom's leger kan ons niet helpen. We moeten het op zijn minst proberen. Je hebt gelijk, mijn koningin. Ik zal morgen vroeg vertrekken. Maar vader, je bent niet erg gezond... Ik zal gaan en het leger meenemen. Ik vertrouw mijn dochter. Laat haar gaan. Oké okay dan, prinses. In mijn afwezigheid moet het leger voorbereid zijn op elke aanval. Generaal, ik laat de verantwoordelijkheid over de koning en de koningin aan jou over. Vanzelfsprekend, prinses. En dus droeg de prinses haar zwaard en schild, ging op haar paard zitten en vertrok voor haar reis. Onderweg stopte ze in een dorpje. Een dorpsbewoner vertelde de prinses over iets heel raars. Je kan niet naar de andere kant van de berg gaan. Een vuurdraak woont op de berg in een grot. Ze zal je opeten als je probeert langs haar grot te komen... en geen één dappere man of soldaat is daar ooit van teruggekomen... Ik ben nergens bang voor in deze wereld. Ik zal over de berg komen. Maakt niet uit tegen welke prijs. De draak had daar voor duizenden jaren geleefd, maar niemand heeft haar ooit gezien. Haar hete adem had alle grond in de buurt van haar god verbrand en niks groeide daar. De dappere prinses besloot zonder wapens met de draak af te rekenen. Ja, draak, Ik heb je bloemen meegebracht. Zou je mij vanavond in je grot willen laten blijven... zodat ik morgen met mijn reis verder kan? Want ik moet mijn koninkrijk redden. Anders zal dit land in handen komen van vrede mensen. De draak boog haar hoofd en rook aan het boeket. Ze was zo ontroerd door het cadeau... dat ze glimlachte naar de prinses... Ik ben Fiona. Je bent erg pittig, net als ik. Je bent de eerste persoon die zo aardig was mij een cadeau te brengen. Wees mijn gast. Snachts vertelde ze de draak haar verhaal. De volgende morgen vertrekt de prinses uit de grot en belooft twee dagen later terug te komen op haar weg terug. Eerbare koning Tom, ons koninkrijk is in gevaar. We hebben je leger nodig. Zou u ons willen helpen? Hey, he he, dom meisje. Mijn leger zal je koninkrijk ook aanvallen. Nu zul jij je koninkrijk zien branden. De koning zet haar gevangen en stopt haar in een toren. Ik had je niet moeten vertrouwen. Laat me eruit. Op een dag kom ik vrij en zal je spijt krijgen. De koning had geen idee van wat hij al snel zou meemaken. Fiona, hier! Yeah, girl power! Fiona gromt naar de koning uit woede en blaast vuur in de lucht. De koning en zijn leger knielen voor haar. De prinses gooit haar om in de gevangenis en beveelt het leger naar het kasteel te gaan. Laten we gaan, Fiona! O oh, prinses, we hebben nog nooit zo'n dappere prinses als jij gezien. We zullen met jou tegen je vijanden vechten. Prinses Violet komt terug naar het kasteel met het leger en vecht in de oorlog. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dus ret ze het koninkrijk, de koning, de koningin en de bevelhebber van het leger... De koning vertelt de prinses dat hun mannen allemaal gevlucht waren... behalve de bevelhebber van het leger... die achterbleef om te vechten en gevangen was genomen. Nou, Peter, heb je nagedacht wat je als beloning wil? Ik was het niet, maar de prinses heeft iedereen in het koninkrijk en ons gered. Ik ben onder de indruk van haar en bewonder haar moed en dapperheid. Ik zou graag met de prinses willen trouwen als ze akkoord gaat. Wat vind je ervan, mijn kind? Alsjeblieft pap, ik zou dat echt graag willen, want hij hield stand zonder angst voor zijn eigen leven. Je krijgt de prinses en het halve leger, omdat je zo ontzettend dapper bent geweest. Peter en Violet gingen trouwen en leefden nog lang en gelukkig. Samen regeerden ze over het koninkrijk. En wacht, hoe zit het met de draak? Nou, Fiona ging terug naar haar grot, wat haar natuurlijke omgeving was... en deed nooit iemand kwaad. Ze plantte bloemen rondom haar grot en leefde gelukkig met haar babydraakjes. <tied> Thank you.